5 uur. Sit van der Linden met het NOS-journaal. De importheffingen die de VS aan Mexico willen opleggen, gaan niet door. President Trump wilde 5% belasting heffen over producten uit Mexico. omdat het land in zijn ogen te weinig doet tegen migranten die onderweg zijn naar de VS. De maatregel zou maandag ingaan, maar Trump heeft hem nu geschrapt omdat Mexico toezeggingen heeft gedaan. Zo komen er meer bewakers bij de Mexicaanse grens met Guatemala om midden-Amerikaanse migranten al in een vroeg stadium tegen te houden. De oorzaak van de grootste bosbrand ooit in Californië was een vonk van een hamer, dat blijkt uit onderzoek. In juli vorig jaar was een man op zijn ranch aan het werk in een droog gebied. Hij sloeg een metalen paal in de grond en rook ro kort daarna brand. Het vuur verspreidde zich razendsnel en legde uiteindelijk ruim 1600 vierkante kilometer in as. De man wordt niet vervolgd omdat hij er alles aan heeft gedaan om het vuur te doven. Interne documenten bij het ministerie van Justitie over de minder Marokkaanse zaak tegen Geert Wilders worden niet openbaar gemaakt. Wilders had daarom gevraagd omdat hij denkt dat de oud-minister Opstelten zich persoonlijk heeft bemoeid met de beslissing om hem te vervolgen. De huidige minister Grapperhaus schrijft aan de Kamer dat er geen formele aanwijzingen voor de bemoeienis zijn en dat de vertrouwelijke documenten geheim blijven. Eind deze maand begint de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Wilders. Voetballer Eden Azar stapt over van Chelsea naar Real Madrid. Die club betaalt naar verluid 100 miljoen euro voor de komst van de Belgische sterspeler die voor vijf seizoenen heeft getekend. De 28-jarige Azar liet al langer doorschemeren dat hij toe was aan iets nieuws. Afgelopen seizoen was hij van waarde voor Chelsea. In de Premier League maakte hij 16 doelpunten. En het weer. Op een paar plaatsen regent het. Vannacht trekken de buien richting het Noorden weg. Het waait overal flink. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer is er kans op zware windstoten. Vanochtend opnieuw veel wind en vrij fris met 16 tot 19 graden.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 We'll